Vivian met het nos -journaal. De GGD in Zuid-Limburg houdt 15 mensen in de gaten die mogelijk met het coronavirus zijn besmet. Zij zijn in contact geweest met mensen die besmet zijn of ze zijn op een plek geweest waar het virus is vastgesteld. De mensen die gemonitord worden moeten één keer per dag hun temperatuur meten. Vooralsnog hoeven ze niet in quarantaine. In totaal hebben in Nederland nu zes mensen het coronavirus en zij zitten wel in afzondering. De coronapatiënten uit Amsterdam en Loon op Zand... hebben beide twee gezinsleden die ook besmet zijn. De harde wind heeft in het zuiden van het land flink wat schade veroorzaakt. Zo wei in Tilburg een boom om die een schutting en een garage vernielde. Ergens anders in Tilburg wei de gevelstenen van een kantoorgebouw. Daarbij raakte een fietser licht gewond. Verder kwamen door de harde wind meerdere bomen op de weg terecht. In Limburg kreeg de brandweer vooral meldingen over afgeweide daken en dakpannen.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 Sven Kramer houdt de WK Allround in Noorwegen na twee afstanden voor gezien. Voor het toernooi zei hij al dat hij door privézorgen... zijn hoofd moeilijk bij het schaatsen kon houden. Na twee tegenvallende ritten staat de negenvoudige wereldkampioen... op een twaalfde plek in het algemeen klassement. Patrick Roes staat bovenaan. Hij greep de leiding door de 5000 meter overtuigend te winnen. Bij de vrouwen gaat iedereen Wust aan de leiding. Het weer vanavond enkele pittige buien... soms met hagel, onweer en zware windstoten...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 ZFM's Nightwalk, Nightwalk. met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Disco. Remember me, the girl from 1970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 Pierre Cardin, taking Saturday mass with Larry and them, Penance with St. Grace Jones, man. All through that dawn of summer, synthesize me, despise me, but can't magmatize me. Yeah, Studio 54 baptized me. And you, wasn't I the one that helped you lace up your dancing shoes?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 and trance and garage I love that but don't forget my maiden name is Disco aflevering van de nightwalking hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik hoop dat je goed uh, beveiligd bent. Ik weet niet of je al een malaria-pillen in, uh, ingeslagen hebt. Ik hoorde van de week dat uh, in de supermarkt en uh, bij het Kruidvat bijvoorbeeld... en alle andere drogisterijen. daar zijn de alcohol-zeepjes uh, alweer gewoon op. Want de mensen zijn bang voor uh, het uh, six-pack-coronavirus, dus... Uh, Straks hebben we meer nieuws erover, maar eerst nog even lekker muziek. En trouwens, is opening ik, worden we Risk Assessment Futuring Gemini G met Remember Me. Onderweg zometeen Scott Diaz, Mark Brickman, maar eerst die Barbara Tucker. Met You Want Me Back, je hoort de Philly Mix hier op CFM Zomert in de Nightwalk. Een hele goede avond. Ja, scheidt in zijn broek een beetje. Nou ja, het is natuurlijk niet raar. Hè, het coronavirus begon in, uh, in China. En uh, toen was het in, uh, in Italië. En die mensen vanuit Italië die hebben ook weer Nederland besmet. Want we hebben alweer, de, uh, gisteren hoorde ik twee besmettingen. Eentje in Tilburg en eentje in Amsterdam. In Amsterdam valt er nog mee, maar uh, En uh, ja, het coronavirus bereidt zich behoorlijk uit. En steeds meer artiesten die zijn genoodzaakt om optredens af te zeggen. Onder andere BTS, dus een Zuid-Koreaanse boyband. Die heeft verschillende concerten in Zuid-Korea afgezegd vanwege het coronavirus. En uh, Green Day, de Amerikaanse rockband Green Day, heeft alle concerten in Azië... die op het programma stonden afgezegd. We weten dat het verschrikkelijk is en we keken enorm uit naar deze optredens. Maar bewaar je tickets, want we kondigen binnenkort een nieuwe data aan... 3 Readay zou vanaf maart optreden in onder meer Singapore, Bijn, Bang, Bangkok, Manila, Taipei, Hongkong en Tokio. En ja, dat was hopelijk even niet, lijkt me heel verstandig. En Stormzy, de Britse rapper Stormzy, kon dat een paar weken geleden al aan, dat hij de Aziatische gedeelte van zijn tournee af heeft gezegd. Ik zag er erg naar uit om op te treden in uitverkochte zaal, maar vanwege alle zorg rond het coronavirus ben ik helaas genoodzaakt dit onderdeel van mijn tournee uit te stellen. Ja, en het, uh, het COVID-19-virus, zo heet het officieel, coronavirus, uh, verspreidt zich vooral via hoes- en liesdruppeltjes, die heel kort in de lucht hangen. Als je geen symptomen hebt, dan uh, vorm je amper besmettingsgevaart. Maar iemand kan gemiddeld twee aan drie andere mensen besmetten, minder dan bij uh, gelukkig uh, bijvoorbeeld mazelen. Zijn gedaan echt door alle voorzorgmaatregelen. Werweg de meesten hebben lichte griepachtige klachten. Bijna alle geval treffen ouderen of al zieke mensen, dat is dan weer een beetje droogst, maar ik hoorde het er ook al kinderen aan. Ze zijn overleden, zijn besmet. En ja, mondkapjes zijn leuk. Van de week zag ik een filmpje. Het is de triest voor woorden. in China. Een vrouwelijke taxichauffeur. Zo'n heel klein vrouwtje, die wordt aangehouden door de politie wordt met zes mannen uit de auto uh, gerukt, letterlijk heb ik Daarbij breekt ze de nek. En waarom? Want ze had geen mondkapje om. Nou, ik kan je vertellen. Het mondkapje is hartstikke leuk. niet je hem regelmatig vervangt en hem goed op Maar het advies is uh, om gewoon regelmatig je handen te wassen. En kijk uit als je mensen een hand geeft. Als je moet hoesten, doe het in je elleboog. Ik zei altijd, doe het op je hand. Maar ja, als je op je hand gehoest hebt of geniet hebt en je geeft iemand een hand... Dan besmet je ze ook natuurlijk. Hè. Dus laten we hopen dat het niet zo erg wordt in Nederland als in al die andere landen. ZFM Zandvoort door met muziek, want daarvoor zit je te luisteren naar ZFM Zandvoort. Wat dacht je van Angelo Ferreri met Real Deal.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 Too well, reaching far to find a star, destiny is heaven's end. Reaching far to find a star, destiny is heaven's end. Reaching far to find a star, destiny is heaven's end. Taking home this loving home, we'll never part The two of them reaching far.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 To is love. En daarvoor hoor je Club Lab met Love Spring 2020, de Krassie Pizza remix. Het is een tijd voor de party update, wat een leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdagavond. De laatste zaterdag van februari, vandaag 29 februari. En zoals altijd beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam, een wekelijkse feestje Brainwash. begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website escape.nl. En natuurlijk, Behind the Decks... Om zo mooi te zeggen, onze eigen zoon is dus Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas en Miss Banti. Vanavond dus In Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. Als we wat verder doorlopen komen bij Club Air uit, dan is vanavond de Young Pok Young Young en Poke begint ook om 11 uur tot half 6 in de ochtend. In Club Air vanavond. En voor meer informatie, check de website air.nl. Met onder andere PokeLive en Young Felix. Ook Weslo komen nog even voorbij in Victim, Lucky Jones, Levi. En in Area 2, Havana. En uh, nog veel meer DJ's, maar dat kom je daar allemaal te weten. En, uh, voor meer informatie, check de website air.nl. Nog een leuk feest, wekelijks feest is encore voor Showbangers met We In Here begint de klok van middernacht en duurt tot vijf uur in de ochtend. In de Melkweg natuurlijk. Hip-hop, R&B Afrobeat en dancehall kan je daar verwachten. En voor meer informatie heb je hebt de website encoreamsterdam aan elkaar geschreven.nl Met onder andere Henkie T voor Showbangers, Edwin Semsky, Jordi Monijn en veel en veel meer. En vanavond dus in, uh, in de Melkweg het week'sfeetje Encore. met het thema For bangers We In here en tot zover ook een korte partyupdate. Er zijn nog veel meer feestjes natuurlijk, maar eh, ik hou het even lekker kort. Ik wil weer veel te veel zeker over dat uh, coronavirus natuurlijk, wat heel erg is. Maar ja, we moeten ons toch bij het programma houden. En trouwens, volgens mij is het goed, dus uh, morgen komt... Uh, Burgemeester, live hier op de radio in de ochtend. Uh, goedemorgen Zandvoort en uh, die gaat van alles vertellen over uh, wat wij in Zandvoort gaan doen tegen het coronavirus. Stel dat het in Nederland ook uh, los gaat breken. Doe het muziek, los, Step aan, roog nu met Cause Your Love. Oh. Dat is een... Fuck. I love like you in my life Hier, on the Nightwalk Saturdays 9 to midnight C. C, C, C. FM. F. M. F. M. F. M. F. M. Ja, dat was muziek van Milk and Sugar. Samen met Ronald Clark met Me Too in My Life. De Super Love Remix en daarvoor Lexa Hill met de Ninos. En ik vertelde net een beetje oud nieuws. Nou ja, oud nieuws. Vanochtend was de burgemeester. Ik werd het op mijn vingers getikt. Volgens mij loop je een beetje achter, maar vanochtend was de burgemeester in de Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland, uh, waar we elke avond op zitten en daar was ook de burgemeester Die Je het een en ander verteld over het coronavirus, want uh, ja, ook in Nederland uh, is het dus een steeds dichterbij. Zie je hem zo, want het is een tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaats is erg populair en kan je zeker verwachten als je nog durft te stappen natuurlijk. Toch mensen hebben iets van een klein wie van thuis, op voor het weten ik het ook. Ik dus je carnaval bent geweest, maar dan had je hem moeten knijpen. Want ja, carnaval Limburg, hè? daar is het allemaal in Nederland begonnen en nu al in Amsterdam. Ja, het is best allemaal een beetje hem zijn antwoord op nummer 10 deze week. Peter Brown met The Troubles, de Richard Earnshaw revision. Op 9, Ferry Dawn en A-Track met Coming Home. Op 8 deze week, Lee Cabrera. Zo, -so, met Kevin McKay samen met Jimmy Jimmy. Op 7 deze week, Ronald Clark en David Payne met The Power. 6, Arnold van Helden en A-track met smiley face. Op 5, Santarini en Milkbar met de Manhattan. Op 4, Shell and Medusa Music met Born to Love. Op 3 deze week Alan Fitzpatrick. Alan Fitzpatrick moet ik zeggen. Met de Heaven You Hurt de Fitchy Fully Charge Mix. En op 2 deze week, Moreno, Pasolato met gonna make you sweat. Everybody dance out out in CC Music Factory uit de jaren 90. En deze week nog steeds een beetje. Blue boy. Green is door Frankie Rizardo met Remember Me. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord. Ik heb een andere plaat voor je. Love. all. Love, moet ik zeggen. Zo, weet je. Slaak geblekt. We zijn met Reblock. Met We can work it out. Hoor, het hier op CFM's hand in The Nightwalk. I got Can can't work it out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 What is een from, from Desire. desire. plaat in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor Cubico met Question. Zie je, we hebben de tonight, Rock. Het eerste uurtje zit er alweer bijna helemaal op. Om een stukje muziek te gaan en dan is het tijd voor het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ op. met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit de Italië met DJ Kelly. Vroeger nog even muziek. en Gypsy Mammoth. Babarababatiri. De Serious Bass Remix, de nieuwe mix, uh, is uh, vorige week uitgekomen. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort. En ik zeg tot zometeen na de break.